Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Bedreigen van OMT-leden, dat is schandalig, vindt minister Grapperhaus. Meerdere experts van het OMT krijgen dreigbrieven, of worden thuis opgezocht. Die leden adviseren het kabinet over het coronabeleid. Volgens Grapperhaus hebben steeds meer mensen beveiliging nodig. Ik eh, heb aan het kabinet voor de extra beveiliging die we nodig hebben... Eh, ja, ik noem het bedrag gewoon heel hard 55 miljoen euro extra per jaar eh, gevraagd en gekregen. En dat is natuurlijk wel triest, want dat is dus geld wat we eh, net zo goed aan mooiere dingen hadden kunnen uitgeven. Maar het is nodig en we zetten erop in. Ook de advocaten van de kroongetuigen in de zaak tegen drugscrimineel Ridouan Taghi worden bedreigd. Zij staan op een dodenlijst. Die imam van de Blauwe Moskee in Amsterdam stopt ermee. Hij krijgt allemaal bedreigingen naar zijn hoofd geslingerd... sinds hij laatst zei dat godslastering strafbaar zou moeten zijn. Die imam was al gestopt met het vrijdaggebed. De naam Sunweb verdwijnt van de wielershirts. Het bedrijf stopt als sponsor van de Nederlandse wielerploeg... En dat is opvallend, zegt mijn collega Steven Dalebout. Ja, ze hadden zelfs een contract voor onbepaalde tijd gesloten in 2018 met deze wielenploeg. Maar ja, ook een contract voor onbepaalde tijd kan natuurlijk op een gegeven moment beëindigd worden. En dat heeft alles te maken met... Uh... Corona natuurlijk weer. De reisbranche ligt op zijn gat en dus heeft Sunweb geen geld meer over. Er is wel een nieuwe sponsor. De ploeg heet volgend jaar Team DSM. Dat is een chemiebedrijf. En cabaretier Jochem Meijer voert actie voor de Leidse Schouwburg. Door corona hebben theaters het moeilijk. Er mogen maar 30 mensen in voor een voorstelling en dat levert weinig op. Daarom kun je in Leiden nu een strik kopen voor om een lege stoel En met die donatie steun je de Schouwburg. Steun de Leidse Schouwburg en zorg dat dit geen pizzeria, bed and breakfast of escape room wordt. Maar dat het altijd de magische plek blijft. Het is. Er zijn 350 stoelen waar zo'n strik omheen gaat. En als je 50 euro doneert, dan bungelt je naam er ook nog aan. Krijg je het weer nog. De zon schijnt af en toe vanmiddag. En het is een graad of 7. Dit weekend is het wisselvallig, grijs, regenachtig, maar ook zonnig. Het wordt 5 graden. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de N239 nieuwe op Medemblik ligt een lading asbest op de weg bij Winkel. En daarom is de weg in beide richtingen tot 4 uur afgesloten.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 Ja, welkom terug bij Lunchroom. Uh, we begonnen met Stevie Wonder. En, uh, Altijd een goede soulzangerin geweest. Ja, voor Once in My Life was dat, ja. Dus ja. eerder uh, in zijn vroege periode. Want daarna is hij toch andere muziek gaan maken. Minder soul, meer rhythm and blues, meer popmuziek. Ja. ja. Dus, um en we gaan nu nog even een paar nummers draaien. En dan uh, gaan we Maaike de Vries en Manon Kerkhoff bellen. En ja, nog twee uh, nummertjes eigenlijk. Uh, eerst de uh, Four Tops met Richard Albeder. En uh, dan een verzoeknummer van een van de dames. En dan gaan we ze interviewen. Ga jij ze interviewen? Uh, ik moet nog één ding zeggen. Dat is Paul. Veel succes. Veel sterkte. It's good to hear you. I know you're feeling it. Come on. Get up now. Listen. Ja, dit was uh, Gwen McRae met Keep the Fire Burning. Ik heb Aan de andere kant heb ik uh, dokter Maaike de Vries en dokter Manon Kerkhoff. Klopt dat? Ja, goedemiddag. Hey, dag welkom dames. Uh, ik heb, jullie, ik heb jullie... Ja, alle twee zijn ze er. Ja. Uh, ik heb jullie boek gelezen, ook Leuke Meisjes worden 50. Ik vind trouwens de titels geweldig. Dank je wel. Ja. Goedemiddag. Hoe zijn jullie op die titel gekomen? Nou, ja, ik, ik, ik, ik, ik wilde heel graag een boek schrijven samen met Madonna over de overgang En uh, een van de eerste dingen die je dan moet doen is met je uitgever in gesprek gaan En toen zei die uitgever, uh, waarom zou ik eigenlijk dat boek uitgeven? Ik ja. zei, nou ja, alle redenen, maar ja, ook leuke wijze worden vijftig, hè? En ja. toen zei ze, hoor je wat je zegt? Dat is de titel Nou, zo is de titel geboren Ja, geweldig ik vind hem heel goed. Heel goed uh, hij is ook heel pakkend. Dus uh, ja, wat we natuurlijk niet in de gaten hebben gehad... is dat dit jaar eigenlijk de jaar van de overgang was... maar die werd een beetje door een uh, virus uh, overrompeld. Uh, en dat is natuurlijk best heel jammer... want er is eigenlijk heel weinig aandacht voor de overgang. Ja, dat klopt inderdaad. Er is, relatief, nou, er is op zich best veel aandacht in de media over de overgang... en tegelijkertijd... Uh, uh, wordt er heel dubbel aandacht aan besteed. Aan de ene kant is er heel veel aandacht, ook door uh, onder andere DN'ers die er aandacht voor vragen. En die dat, ook, dat is ook heel fijn dat ze daarmee uit het taboe sfeer halen. En dat het uh, uh, bespreekbaarder uh, wordt. Uh, aan de andere kant is het ook nog steeds een onderwerp wat niet sexy is en wat een beetje als, uh, nou mag ik dat zeggen, wijvige zeik wordt gezien. Mm -hmm. en, en uit dat hokje willen wij het wel heel erg graag halen. Van ja, weet je, daarom ook meer die ook leuke meisjes voor de 50. Het is iets wat bij het leven hoort. Uh, wat er gewoon bij hoort. Dus waar je vooral ook niet dramatisch of hysterisch over moet doen. Maar waar je wel de juiste aandacht aan moet besteden. Dus het is niet overdrijven, maar ook niet, uh, uh, niet onderkennen. Uh, nee. Tijden is belangrijk. Dus ergens in de midden uitkomen. Ja. Ja, ja, ja, goed, uh, we maken het allemaal mee en uh, ik ben ook ervaringsdeskundige erin. Uh, het is natuurlijk ook wel iets wat, wat behoorlijk verandert. Net zoals je dat in het begin van je leven krijgt, zo rond de puberteit. Mm -hmm. ja. Je krijgt ja, je toch, zou, ja, je zou kunnen zeggen dat het een omgekeerde puberteit is. Hè? Dus, uh, de, de hormonale verandering die je doormaakt als, als, als meisje en ook als jongen hè? in de puberteit... Ja, rond de overgang gaat het bij vrouwen de andere kant op en uh, ja, verdwijnen alle hormonen. Ja, ja dat, dat, dat, dat las ik ook in, in jullie boek. Het, het, het is hormonaal natuurlijk wel een ontzettend uh, ingrijpend iets, want er gaat toch een heel deel weg. Ja, want je, kijk, weet je, je wordt natuurlijk als meisje geboren met een, uh, met een bak eitjes in je lijf. Hè. Die jongetjes die kunnen tot het uh, einde van hun leven toe nieuwe zaadjes produceren. Maar wij moeten dat doen met die 400.000 eitjes, 400 eitjes waarmee we worden geboren. En als we gewoon ouder worden, dan geven we die eitjes in het loop van het leven uit. En ja. uh, met het verlies van die eitjes verlies je dus inderdaad langzaam aan je hormonen. En met een enorme daling zo rond die uh, 45 jaar... zie je echt dat die vrouwen zo in die overgang komen. En wat heel veel vrouwen niet weten... is dat die overgang zomaar een jaar of acht in beslag kan nemen. Uh, dus die omgekeerde puberteit, die transitie van uh, gewoon vruchtbaar naar onvruchtbaar... Uh, duurt zomaar zo een jaar of acht... waarin je lijf je eigenlijk zich weer een beetje moet gaan uh, resetten. En dat kost tijd. En, uh, en dat kan, kan gepaard gaan met heel veel klachten... En, uh, je zei zelf al van, ik ben ervaringsdeskundige. Ja. en Wat heel veel vrouwen last van hebben is um, bijvoorbeeld opvliegers, ja. nachtzweten, slecht slapen. Uh, maar ook de stemming. En uh, dat is wat vrouwen dan ook nekt, um, ja, dat ze van die stemmingswisselingen krijgen en dan zichzelf niet meer zijn. Ja, en ja goed, ik weet ja. uh, van mijzelf dat wij op de afdeling, wij, we waren met z'n vieren ongeveer in de overgang. We hebben allemaal met waaiers en zo. En het is ook heel raar als patiënten nee in komt. zus... die krijgt wel een heel rood hoofd, hoor. Ja, boah, dat gaat goed. Ja. Niet zo Nou ja, wat we, wat we weten uit onderzoek... is dat echt 85% van de vrouwen uh, iets van klachten ervaart. En dat kan zijn van nou gewoon eens een keer iets, een klein beetje... Tot hele serieuze klachten. Ja. En uh, als je in een groep 45-jarige tot 60-jarige vrouwen kijkt, dan is de overgang ook een hele belangrijke reden voor, uh, voor uitval uit het arbeidsproces. Het is, uh, ja. Ja, als je het met elkaar doormaakt, hè, kun je erom lachen, maar voor heel veel vrouwen is het echt helemaal niet lachen. Het is echt serieus. Ja, ja, ja ik moet zeggen, ik vond het, uh, ik heb die, die, die, die uh, Green Climatic Scale nog van jullie ingevuld. Ja. En uh, ik kwam op 15, dus ik hoor niet bij de ernstige personen. Nee, dat scheelt. Gelukkig. Godzijdank niet. Ik vond het een hele opluchting dat ik niet meer ongesteld werd, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik vond de klachten daarbij vergeleken, maar ik was ook heel jong dat ik in de overgang kwam. Um, ja, vond ik het niet opwegen tegen de klachten van, uh, van het ongesteld worden en dat soort dingen. Nou, dan behoor je echt tot een lucky few. hè? Ja. Dus dat is ontzettend, dat is ontzettend fijn. Want zoals Mike al zei, 50% ervaart klachten. En uh, als je het dan hebt over nou ja, het uh, gemiddeld aantal opvliegers, bijvoorbeeld van die vrouwen hebben. Dan is dat zo uh, vier tot zes per dag. Ja. En als dat dan overdag plaatsvindt, dan is dat toch niet zo erg. Maar wat je ziet is dat het heel vaak in de nachtelijke uren plaatsvindt. En als je dus drie keer per nacht drijfnat uit je bed rolt. Of drijf eigenlijk, beter ja. gezegd. Uh, dan ben je klaar wakker. En dan ben je daarna koud. Je is goed is nat. Uh, je hebt drie keer een heftige onderbreking van je nachtrust. Ja. Ja, en daarmee gaat uh, de slaap naar zijn grootje. En als je niet goed slaapt s'nachts. Ja, dan functioneer je overdag niet. En dan kom je in een kan je in een hele negatieve spiraal terechtkomen. En dat zeggen we ook in ons boek. Uh, ook bij ja. meisjes meisjes zeggen we van uh, ja, slaap is een soort van domino steentje. Als dat omdondert. Uh, ...dan lazen dat een heleboel om. En, en dan zie je dat er heel veel andere klachten ook kunnen ontstaan. Uh, en dat zijn dan wat ze dan noemen een beetje die A-specifieke klachten. Uh, mm -hmm. van, weet je, dat je je overdag niet kan concentreren. Dat je het voelt dat je... Dan ...kom je bij de huis en zegt, je hebt een burn-out. Iedereen die uh, slecht slaapt heeft een heel sterk risico op een depressieve klachten. Dus na zes maanden slecht slapen heb je een verhoogd risico op een depressie of een angststoornis... Dus die vrouwen krijgen dan dat labeltje op, terwijl eigenlijk ligt de oorzaak dan bij de overgang. En dat is iets wat wij heel graag met ons boek ook aandacht voor willen vragen. Van, aan de ene kant uh, hoort het bij het leven, aan de andere kant kan het wel heel erg ontwrichtend zijn voor je dagelijks leven. Ja. Uh, zowel thuis als op het werk. En daar kan je gewoon wel wat aan doen. Ja, ja. ja, ja en en jullie komen ook met oplossingen. Dat is het mooie daarvan. Ja, er zijn heel veel oplossingen. Hè. bijvoorbeeld, bijvoorbeeld op, hè, men, aanhakend op het slaapprobleem uh, wat Menon noemt. In het boek zeggen we ook van ja, als je als je slecht slaapt, uh, slordig gezegd, word je er je ziek dik en gek van. Ja. Uh, en als je nacht niet goed slaapt, dan heb je de heb je de volgende dag gewoon hartstikke veel honger. Dan heb je veel meer honger dan normaal. En dan krijg je ook nog een zin in, in, in, in snacks en in allemaal dingen die niet goed voor je zijn. En daarbij het systeem dat zegt van ik heb genoeg gehad, je verzadiging? Ook dat is nog eens ontregeld. Ja, dus niet slapen dit zulke gekke dingen, allemaal oh, gevolg van die opgang. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ik weet dat wij, wij vergaderingen wel eens in slaap viel. En dat was echt elke vergadering die we hadden. Ik, ik, ik kon mijn ogen niet open houden. <lacht> maar hey, vergadering ook heel een slaap viel hè? Nee, nou, inderdaad. <lacht> Dan werd ik wel weer door collega's tegen mijn benen gespokt of zo. Ja. Maar het is wel heel stom, ja. ja. Gelukkig zit je nog in het zadel. Ik zit nog in de. Ja, absoluut. Ik zit nog helemaal in het zadel. Goed zo. Dus dat, dat komt wel goed. Uh, jullie hebben het ook over hormoonbehandelingen. Ik weet, ik was 38 dat ik in, dat mijn laatste menstruatie kreeg. Dus waarschijnlijk ben ik dus vol, volgens jullie voor die tijd al in de overgang geraakt. En ik kreeg een, van mijn huisarts inderdaad ook meteen hormoonbehandelingen. Die zei van, ja, anders ben je met je zestig, zie je eerst de uh, kunstheupen ja. pakken. Heel ja. goed van je huisarts. Ja, ja, ja. En, en ik moet ook zeggen dat zolang ik die, die hormonen slikte, die klachten ook wel meevielen. Die begonnen pas weer toen ik met de hormonen stopte. Ja. Toen kwam je pas echt in de overgang eigenlijk, want de huisarts echt, heeft ja. heel adequaat gereageerd, hè? Ja. Ja. ja. Dus uh, hoe kan dat? Nou, hoe, hoe, hoe dat kan is als volgt. Kijk, wat, uh, uh, in jouw geval hè, uh, uh, ben je vervoegd in de overgang geraakt. En dat is ook wel een boodschap voor alle luisteraars. Als je beneden de 40 jaar je laatste menstruatie hebt... en je wordt niet meer ongesteld. Je bent dus langer dan zes maanden niet ongesteld geweest. Is het goed om dat eens even bij de huisarts te laten nakijken. Van waarom word je nou niet meer ongesteld? Want als het zo is dat je niet meer ongesteld wordt... Door de overgang, ja dan moet je inderdaad zoals je huisarts dat heeft gedaan... wel hormonen toedienen om te voorkomen dat je op vroegtijdige leeftijd botontkalking krijgt... en daardoor een volgend risico hebt op allerlei botbreuken. Uh, maar ook hart- en vaatziekten heb je een volgend risico op... en suikerziekten en ook alzheimer als je vervoegd in de overgang komt. Dus te vroeg in de overgang is belangrijk om op tijd te behandelen. Ehm... Um, wat jouw vraag is, is wat nou als je dan hormonen krijgt... en je stopt ermee, dan kom ik alsnog in die overgang. Wat een soort van misverstand is dat mensen dan zeggen... ja, dan moet je alsnog die hele overgang door. Dat is niet waar, want dan zouden we een soort van anti-verouderingspil hebben. Maar wat wel zo is, is als je iemand van de een op de andere dag stopt met hormonen... dan krijg je een soort van cold turkey, een soort van afkikverschijnsel. Ja. Dat is niet de bedoeling. Wat de bedoeling is, is dat je het langzaamaan gaat afbouwen. Dus je zit al laag in je dosering. Het is heel belangrijk om te vermelden dat... Hormoontherapie is een twintigste van de dosering van een anticonceptiepil. Dus je kan ongeveer een maand lang hormonen slikken. Dat staat gelijk aan één dag een anticonceptiepil slikken, wat dezelfde hormonen zijn. Ja. ja. En als je daar uh, met die hormoontherapie in één keer stopt, dan kan je dus alsnog klachten krijgen. En je kan dat tegenwoordig heel mooi afbouwen met pleisters of met een spray, waardoor je steeds minder hormonen toedient en je lijf steeds meer gewend raakt uh, aan minder hormonen. Ja, oké. Okay. Ja, nou, dat ja, is miss een ja. Misschien wel goed hè, voor de mensen die nu luisteren en die denken van... ja, hoe oud ben je nou eigenlijk als je in die overgang komt? Bij jou was er sprake van een vervoegde overgang. Maar de gemiddelde Nederlandse vrouw die komt in een overgang rond haar 51ste. Dan heeft ze de laatste menstruatie. En de klachten beginnen vaak een aantal jaren daarvoor. Ja. Ja. Nou ja, dus, ik dus duidelijk niet. <laughs> maar, <laughs> Op zich is. Ja, het was wel. Ja, ik had natuurlijk een heleboel mensen waar ik maar aan op kon trekken, die tegelijkertijd met mij in de overgang gingen op de afdeling. Waardoor je je, uh, je werknemer er ook op wordt gewezen van hé, hey, uh, er gebeurt wel iets op die afdeling. En ik kan me heel goed voorstellen, en de zorg is nou niet bepaald de meest uh, arbeidsvriendelijke werkgever die er is. ...maar dat heel veel werkgevers daar toch wel problemen mee hebben. Ja, ik vind het wel een heel goed punt dat je aanstipt aan hoor. We hebben uh, vanuit uh, onze praktijk in Haarlem... ...wij zitten met een uh, vrouwenkliniek in Haarlem... Uh, ...in Krilion. En we hebben als Krilion hebben wij een Fit at Work for Women programma. Uh, en dat is speciaal voor vrouwen op de werkvloer... Uh, ...en voor vrouwen in de overgang... ...juist om dit stuk uh, beter bekend te maken. en. Uh, um, wat, wat, uh, wat je heel goed aangeeft is, kijk, als er solidariteit is op de werkvloer, als vrouwen weten, oh, dat zou eens de overgang kunnen zijn en daarin ook een beetje solidair zijn met elkaar, zonder nou met elkaar nou ja, menstruatievrij te krijgen of overgangsvrij, maar wel zo van, joh, ik begin een uurtje later, heb je slecht geslapen, weet je, als je werk maar doet, als je werk maar af hebt, het is geen excuus, Truus. Maar het is wel een reden dat je zegt... van goh, als er nou wat meer flexibiliteit is... als je wat makkelijker op, de, op je werkkamer een raam open kan zetten... als er goed sanitair is waar je gebruik van kan maken. en nou ja, Wat ik net al zei, enige flexibiliteit in de werktijden... wat in de zorg bijvoorbeeld heel lastig is of in ploegendiensten. Ja. Maar dat helpt dat het makkelijker is om je werk goed vol te houden. Plus het feit dat je werkgever misschien daar in ieder geval aandacht voor heeft... en het niet ontkent, maar eerder herkent en erkent en faciliteert... Ja, dan kan je ook op je kan je deze groep vrouwen, want laten we wel wezen, vrouwen rondom de 50, die hebben nog 17 jaar werk te gaan. Dus je wil ze voor het arbeidsproces behouden. Dus het is superbelangrijk dat het op de werkvloer bespreekbaar is. Dat je leidinggevende dat je daarmee bespreekbaar kan maken. Hoeft niet in detail. We hoeven geen details te bespreken, maar je kan wel zeggen ben minder belastbaar. En dat de bedrijfsarts hier dan ook op de hoogte is, zodat je met elkaar kan kijken naar hoe doen dat het wel lukt. Uh, zonder dat je hoeft uit te vallen, uh, zonder dat, uh, uh, dat je eerst in het verzuim terecht moet komen met overbelasting... maar juist daar aan de voorkant gaat zitten, zodat je het beter gaat organiseren. Zodat je in die overgangsfase, die toch een bepaalde periode duurt, er goed doorheen komt. Ja, ja en je ziet ook in bedrijven, hè, er wordt natuurlijk gezondheidsbeleid gemaakt... de raden van bestuur, directies, die vinden dat hartstikke belangrijk. Dan gaat het vaak over vitaliteitsbeleid, of over hoe kun je jonge mensen binden en boeien... He, dat ze niet, niet naar een andere werkgever gaan. Of het gaat over het, de preventie van stress en burn-out. Maar de overgang... He, een hele belangrijke reden voor arbeidsuitval van vrouwen... staat meestal niet in dat vitaliteits- en gezondheidsbeleid. Ja. Nou, en dat is iets waarvan we en ik zeggen... dat zou er echt in moeten staan. Ja. ja, en dan hoeven bedrijven ook niet zo heel erg bang te zijn... voor god, dan doen we speciaal iets voor vrouwen. Uh, weet je, ik denk dat... de uh, Um, ik ben geen feminist. Ik ben uh, uh, ook niet uh, antifeministisch, maar het is meer gewoon realistisch. Ik denk dat dat het woord is wat erbij hoort. Dit is gewoon fact of life. En we hebben een, uh, tot uh, de jaren tachtig een hele masculine um, uh, uh, um, werkcultuur gehad. Uh, nu zie je dat de arbeidsparticipatie van vrouwen heel hoog is geworden. Dus nu bijna zit nog maar 7% verschil tussen mannen en vrouwen die betaald werk doen. Dus ja, dan is het ook gewoon goed om daar een vitaliteitsbeleid op te maken. En ja, zoals wij daarin staan is het gewoon fact of life. Doe er niet te moeilijk over. En daar binnen de bedrijven uh, waar wij hier aandacht aan mogen besteden... zie je ook dat er een enorme belangstelling voor is. En heel hoog wordt gewaardeerd door de vrouwelijke medewerkers. Maar ook door de mannelijke medewerkers. Want die zitten helaas in de nog steeds vaak in de leidinggevende rollen. Uh, en als je die dan informeert over... hier hebben je vrouwelijke medewerkers mee te maken. dat helpt enorm. Ja. Nou, dan uh, is het een win-win situatie, denk ik. Dus dan doe je er niet ingewikkeld over, maar juist heel realistisch. En, uh, ja. en kom met elkaar een beetje verder. Ja, nou ja, dat, dat klinkt nou ja. in ieder geval heel goed. Maar werkt het in, in de praktijk vaak ook zo bij, bij bedrijven? Hebben jullie daar een zicht op? Nou, daar wil ik wel wat, in die zin wel wat over zeggen. Er zijn best wel een aantal grote bedrijven... Uh, waarvan ik uh, uh, de namen mag noemen die ik noem. Uh, uh, bijvoorbeeld de KW, K, uh, KLM. De, waar heel veel vrouwen werken, uh, bijvoorbeeld ABN Amro, bijvoorbeeld de ING, bijvoorbeeld uh, uh, de Opvoedpolie, bijvoorbeeld, uh, um, dan moet ik even de rechtspraak, laat ik die niet vergeten. TNO zijn allemaal Rijksoverheid, zijn allemaal uh, grote ondernemingen, organisaties en bedrijven. Waar wij uh, uh, dit soort uh, events voor mogen organiseren om uh, te zorgen dat het bespreekbaar wordt. En ik denk dat het heel belangrijk is dat, dat, dat daar uh, in ieder geval deskundigen staan. Mensen die weten waar ze het over hebben. Daar hoeven wij niet pers te zijn, maar het gaat om dat er wel mensen zijn die, die weten waar ze het over hebben. Zodat je nou ja, goede informatie krijgt, gebaseerd op wetenschap. Niet gebaseerd op we uh, meningen of gebaseerd op ervaringen, maar meer gebaseerd op nou, hoe zit het nu en wat kan je eraan doen. Ja, ja nou ja, klinkt heel goed. Ja, nuchterijk. En... <lacht> Nou, en ik denk dat men nog niet heel wezenlijk zegt. Hè? Dat, dat, eh, het boek ook Leuke Meisjes worden, 50, hebben we geschreven... op basis van wetenschappelijke inzichten en de laatste wetenschappelijke feiten. En dat vinden we allebei belangrijk. We komen beide uit, eh, uit wetenschap, de wetenschap, wetenschappelijke achtergrond. En als je kijkt naar de overgang, dan wordt er zo ontzettend veel over gekletst... en dingen verteld, ja, gewoon gebabbeld die niet waar zijn. Uh, veel geld uit de zakklopperij... Nou, en daar, daar maken we ons behoorlijk hard tegen. Ze dus zeggen, ja, er is wat aan te doen en je moet goed kijken wat. Uh, maar in ieder geval niet, uh, niet, niet, geen flauwkul. Nee. Wanneer moet je als vrouw eigenlijk uh, naar een, een, een arts of jullie kliniek toe uh, met overgangsklachten? Wanneer worden overgangsklachten te veel? Ja, kijk, ik denk dat dat aan, aan, aan de vrouw zelf is om dat te beoordelen. Hè? Dus ik, ik denk als je ons, ons boek leest, dan, dan krijg je een heleboel tips en handreikingen. Met name op het gebied van leefstijl. Um, ik denk dat op het moment dat je denkt, ik kom er zelf niet meer uit. En dat hindert me veel te veel. Ik heb er veel te veel last van. Wat moet ik nou doen? Ja, ga dan naar je huisarts en vraag een verwijzing als, als, als de huisarts niet uitkomt naar een gynaecoloog. Ja. Ja. Ja. Heel ja, ik, denk dat dat heel belang... ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat vrouwen uh, uh, zich goed laten informeren. Kijk, als je bijvoorbeeld uh, um, www.vrouwenindeovergang.nl... is een website van de Nederlandse Vereniging van gynaecologen Daar staat voor informatie op. Als je daarop kijkt, je denkt, hé, hey, dat herken ik. Daar wil ik meer van weten... Zoek dan meer informatie. Dan kan ik zeggen, ja, lees ons boek. Maar weet je, ja, natuurlijk moet je ons boek ja. lezen. Dat is een leuk boek. Ja. Uh, uh, ja. Met heel veel leuke informatie. Het leesbaar is. Ha. Maar, uh, nee, maar dat is, ik denk dat dat een heel belangrijk is. Dat je, dat je jezelf serieus neemt. Begin eerst met uh, wat Mike net zegt. Van, uh, als jij vindt dat het niet goed met je gaat. Ja. Dat is de maat. Als jij denkt, het gaat niet goed. En voordat je nou helemaal door het ijs zakt, wees dat voor. En hetzelfde ja. geldt ook met bijvoorbeeld, wij zijn heel erg natuurlijk van gezond leven. Natuurlijk, hè, bewegen, niet roken, minder alcohol, eh, ontspanning, net op je voeding, nou ja, de hele riedel, doe een krachtsport, eh, wandelen elke dag tien 10 stappen, 10.000 stappen, kom ik ook niet altijd aan. weet je, Maar dat is natuurlijk wel de, de, de essentie ja. waar het in het leven over gaat qua gezond leven. Maar als je zo slecht gaat in die overgang, dat dat allemaal niet lukt, ja, dan heb je soms even een zetje nodig. En dan krijg je dat setje van de dokter. En als je het setje hebt gekregen, dan kan je vervolgens die levensstijl weer gaan toepassen. Ja. Als je je zo beroerd voelt, dat je denkt, mijn hemel, ik slaap niet meer. Ja, dan kan ik wel gaan zeggen, mevrouw, u moet twee keer in de week naar de sportschool gaan. U moet elke dag tienduizend stappen zetten, zit ze me aan te kijken. En denkt ze, ben jij gek? Ik ben dat ik leeg. Nou, kijk, dan, dan is het moment dat je zegt, oké, okay, volgens mij moeten we even een handje helpen. En dan gaan we daarna verder kijken. Ja, nou ja, een hele goede tip. En, en, ja. Wij, wij, wij wijzen mensen er ook altijd op van we wonen in het mooiste dorp en we wonen op de ja. mooiste plek. En waar kan je beter wandelen als hier? Precies, oh, ja. die duinen, het strand, het is zandvoort is fantastisch. Ja, ja. Dus... ja dat, dat biedt voldoende. In ieder geval qua ontspanning en beweging zou dat voldoende uh, uh, uitkomst moeten bieden. Daar hoef je geen duur abonnement voor af te sluiten. Nee. Ja, en dat niet alleen, ook, ook lekker visje eten. Heel, heel goed. En dan hebben we dus een lekker vet visje. Dus niet die vis uit de frituur. Maar dan bedoel ik een, een haringje of ja. een paling. Of uh, een lekker stuk makreel. Hartstikke gezond. Ja, ook ja. dat is Zandvoort. Ja, absoluut. Dus, uh, ik was wondverpleegkundig en ik zei altijd: als mensen hele grote wonden hadden, eet haring met name. Ja, helemaal eens. <laughs> ja, nou, ook heel goed voor vrouwen in de overgang eigenlijk, voor okay. iedereen. Ja. En we gaan even een plaatje draaien. Ik zie jullie straks aan de andere kant van het plaatje terug. Ja, leuk. Ja. Hartstikke leuk. Oké. Okay. Dan zijn we weer terug met uh, Maaike de Vries en Manon Koper. We gaan nog even verder over jullie boek. Hi. Ja. hallo. <laughs> ja. uh, we hadden het net over voeding. en We hadden het over uh, met name uh, uh, verse vis, dat dat zo goed is. Uh, hebben jullie nog meer tips voor uh, voeding met, uh, in, in, met name in de overgang voor vrouwen? Ja, wat je in de overgang ziet, is dat veel vrouwen aankomen. Hè? Dus die worden zwaarder. 3, 4, 5, 7, 10, 12 kilo. Uh, en de meeste vrouwen vinden dat echt niet leuk. Dus die, die willen graag afvallen. Nou, dan komen ze en dan zeggen ze: Ja, ik wil afvallen, ik hou dieet. En eigenlijk mijn, mijn, mijn beste tip is: ga niet op dieet. Maar ga gewoon goed anders eten. Nou, en dan is natuurlijk de vervolgvraag: Wat is anders eten? Uh, en dat is vooral. Vers en gezond. Dus verse vis, veel verse groenten, uh, geen snoep, geen suiker. Dat is, dat is de ene kant. En de andere kant is niet de hele dag door. Want wat je ziet is dat heel veel mensen de hele dag lopen te eten. En als je op gewicht wil blijven, is het eigenlijk het beste om gewoon een ontbijt, een middag eten en een diner te eten. En de rest van de dag ervan af blijven. En als je dan eet, ja, dan veel groenten. Alles lekker vers en onderwerkt. Zelf koken, niet uit pakjes en zakjes, gewoon goed eten. Ja, ja. Ja, dus, uh, uh, ja en wat, en wat dan. Ja? Sorry. Nee, ga maar verder. En wat dan be... belangrijk is, uh, um, en los van het goede, goede eten, is dat we boven ons veertigste toch een beetje vervetten. Hè? Dus onze spiermassa neemt uh, af als we het niet gebruiken. Ja, dus het is super belangrijk. Dat je, uh, niet alleen om blessures te voorkomen... dat je af en toe een beetje een krachtspot doet. Ik ben daar zelf helemaal geen grote fan van. Maaike wel. Maaike is een burn baby burn type. Die, uh, die, die kan echt onwijs goed pumpen. Maar ik, uh, ik, ben, ik ben daar niet zo van. Ik ben meer van het, van het lopen in de duinen. Ja. Uh, maar wat belangrijk is het, dat je je speermassa op peil houdt. En, en dat doe je door uh, toch krachtoefeningen te doen. En dat hoeft niet heel erg veel. Hè. Je hoeft niet uren in de gym door te brengen om, uh, om om je spiermassa op peil te houden. Dus als je drie keer per per, per week een kwartier al uh, je dwingt om uh, wat krachtoefeningen te doen, en dat hoeft ook niet met stoere gewichten en aan, aan van allerlei dingen, maar gewoon uh, uh, de, de simpele. Simpele huidstijde keukenoefeningen. Uh, die staan ook al in ons boek. Uh, ja, dan kom je aan een heel eind. En uh, dat is wel een basis. Want als je meer spiermassa hebt dan vetmassa... dan verbrand je ook wat meer... terwijl je gewoon rustig op de bank kunt zitten netflixen. Want spieren gebruiken gewoon in, uh, in rust meer energie... ...van je lijf dan vetweefsel. Dus naast heel gezond eten en niet meer gaan eten... ...maar eerder wat minder gaan eten... ...en die ene schep rijst of pasta vervangen door een schep groenten... Uh, ...is het ook belangrijk dat je naast uh, het bewegen... ...wat aan krachtsport gaat doen. Ja. Ja. ja. En ook wat Menon zegt, hè, dat je krachtsport... ...het ziet er ook leuker uit. Kijk, je ken, ik, kan, ik ken je vast van oma zo'n enorme zwaaiarm... ...met zo'n kipfilet eronder... He? En ja, ja, op het moment ja, ja. dat je wat een krachtsport doet, en dan haal je maar bij de action zo'n klein gewichtje van, van, een, van een kilo of twee. Of je doet wat push-ups, of je gaat uh, alsof je een stoeltje maakt tegen de muur aan zitten. is dus allemaal krachtoefeningen. Ja, op het moment dat je meer spieren hebt, verbrand je meer energie. En je wordt er ook echt strakker van. Het ziet er beter uit, goed op het strand. Ja, nou Ja, goede tip. Toch? Moet ja, lukken. Ja. ja, goede tip en gratis. <laughs> Helemaal gratis, en ja, dus en wat nog ook heel belangrijk is qua, qua voeding, is weet, uh, dat mensen hebben de neiging hebben, als ze bij mij in de praktijk zijn, dan zeggen uh, ze van nou uh, wat gebruikt u aan medicijnen? Nou, uh, uh, en dan uh, wat gebruikt u aan, uh, aan voedingssupplementen? En dan is het heel grappig, dan komt er zo'n hele tas die omgekeerd wordt met al potjes. En dan denken mensen dat ze hun goede vitamine uh, en mineralen en zo allemaal uit die potjes kunnen halen. Nou, en dat is iets wat, wat, wat wel heel belangrijk is. Als je gewoon gezond eet, drie maaltijden per dag, tenminste twee ons per dag met twee stuks fruit. voldoende eh, drinkt, dan hebben we het over allemaal half liter vocht. Het hoeft niet eens water te zijn, maar gewoon thee is ook helemaal prima. Als er langs maar geen cola en dat, dat soort eh, frisdranken, en eh, vruchtendranken eh, zijn, is dat helemaal en ook prima. En geen, ook geen witte wijn en bier? En ook voor die af en toe wel, hè, af en toe gewoon, uh, af en toe is het wel, moet het wel een beetje gezellig blijven. Maar dan, uh, uh, dan is alleen vitamine D, dus de vitamine D noodzakelijk in de wintermaanden, als je niet veel buiten komt. Maar voor de rest kan je alles gewoon uit je vita, uit je, al je vitamine haal je gewoon uit je voeding. En wat belangrijk is, niet alle vitaminepreparaten. Het is niet allemaal veilig. Hè. Je kan er ook te veel van nemen. Mensen nemen dan en een multivitamine. En een vitamine B-complex. En een vitamine D-complex. En, en, en. En dat kan stapelen in je lijf. En dat is niet ongevaarlijk. Dus wees je daar ook van bewust. Hè. Dus, uh, het is niet allemaal wat in een groen potje zit. of waar vitamine op staat. dat dat zomaar allemaal per se gezond is. Nee, nee. nee want je, je, wat, wat mij opvult. is dat je eigenlijk best wel heel veel aandacht besteedt. ook aan alcoholgebruik. Ja. Ja. ja, klopt. Ja. ja. Komen jullie dat veel tegen? Ja, ik vind ja, het wel schokkend, het. moet ik eerlijk zeggen hoor. Ik, ik wil een lekker wijntje, heerlijk. Uh, lekker bij het eten. Uh, als jij het eten bent, dan nou, kan dat even niet. Maar ook als je thuis een bezorgde, uh, lekker een, een uh, maaltijd hebt. En een, een, een, een lekker glaasje kan heel lekker zijn. Maar structureel, gewoon uh, twee, drie glazen per dag, is echt heel erg ongezond. Sterker nog, als je dat bij elkaar optelt, dan eh, heb je een hoger risico op borstkanker. Je kan nog beter langer dan vijf jaar hormoontherapie gebruiken dan dat je elke dag twee glazen alcohol drinkt. Dus als je 14 gemiddeld hebt, hebben we het dan over. Mm -hmm. Dus mensen zeggen, ik drink alleen in het weekend. En dan vraag ik hoeveel in het weekend. Ja, zo hoog in glazen. Ja, dat is echt heel veel. Ja. Dus boven de twee glazen alcohol per dag gemiddeld genomen, betekent een sterk verhoogd risico op eh, borstkanker. ...op hart- en vaatziekten eh, en ook heel veel meer klachten in de overgang. Eh, want dat induceert gewoon opvliegers. Je krijgt gewoon meer opvliegers en je slaapt er ongelooflijk beroerd van. Dus mensen denken wel van, wel, ik neem een slaapmutsje. Eh, nou, dat is hartstikke leuk, want je valt wel in je slaap. Maar je slaapt niet door. En je hebt ook geen gezonde slaap. Want je slaap gaat dan in kwaliteit heel sterk achteruit. Ja, ja. en als je er dan ja. ook nog bij rookt, dan is de ellende helemaal compleet. Dat ja. is, uh, en dan is de combinatie, de, de slechte combinatie voor je, voor je gezondheid, ja, desastreus. Dus stoppen met roken, minder alcohol is eigenlijk wat we zeggen. En uh, met name die alcohol, je blijft ook beter op gewicht, minder opvliegers. Je bent frisser in je hoofd, fitter. Ja, mensen gaan zich echt beter voelen als ze minder drinken. Ja. Kijk, en weet je wat, wat het wel is natuurlijk, hè? Dan denk je altijd je luisteraars van, nou, ja, dit mag helemaal niks meer. Want dit is toch helemaal geen zin. Dit is het leven toch helemaal niet meer leuk. Maar dat valt echt wel mee. Want het is, wij noemen dat een beetje de 80-20 regel. 80% gezond en 20% ongezond. Ik, bedoel, ik word dolgelukkig van s'avonds een lekkere cappuccino eh, met een superlekker stuk chocola. Ja, ja. Nou, ja. dat doe ik gewoon. Natuurlijk doe ik dat. En als ik uh, uit eten ga, neem ik heus wel een wijntje. Maar ik, ik, ik neem niet elk weekend wijn. Uh, ja. Ik uh, neem niet uh, continu tussendoortjes. Dus het is gewoon elke keer kiezen. En ja. als je dan kiest, neem dan iets lekkers. En dan niet maar eten om te eten. Of uh, dat je dan neemt, nou die chocola is eigenlijk niet te eten. Maar het is chocola en ik stop het maar in mijn mond. Weet je, dat je daar gewoon een beetje bewust van bent. En je denkt, zijn dit nou de calorieën waard? Ja. Nou, dat scheelt al heel veel. En dan is het, ja, ik heb een heel leuk leven, maar ik leef toch best wel gezond. Ja, ja. nou ja, goed, ik drink zelf, zelf dan, niet. <laughs> ik drink zelf uh, <laughs> niet of nauwelijks. Dus, uh, maar het valt mij heel wel goed. op inderdaad uh, dat heel veel mensen veel drinken tegenwoordig. Ja, veel drinken, veel eten. Ja. Uh, hey, ik zeg altijd van, goh, als, je, als, je, als je ongelukkig bent, moet je niet gaan eten, dan moet je gaan huilen of wat aan je ongeluk doen. En als je moe bent, dan moet je niet een uh, zak pepernoten met chocolade leeg gaan eten. Nee, moet gewoon lekker gaan slapen. Ja, ja absoluut. Ja, jullie geven ook heel veel tips om, uh, om rustig te worden en al dat soort dingen meer. Uh, nou, ik, ik raad het aan iedereen aan die uh, de overgang ingaat om dit uh, boek te gaan lezen. Maar nou, is het leuk? Ja, <lacht> ik heb er heel veel van ja. opgestoken. Het was voor mij niet meer echt van toepassing, maar het is toch wel leuk om weer terug te lezen. Leuk ah, was... Achter, Achteraf achterafherkenning. Ja. ja, achteraf herkenning. Zoiets, ja. ja. Ja, en we hebben het ook echt geschreven voor alle vrouwen die in die overgang zitten. Die klachten hebben. Die denken, oh, wat moet ik nou? nou en we hebben het zo geschreven dat het, dat het leuk is om te lezen. Dat je erom kunt lachen. Dat het een beetje relativeert. En dat je denkt, ja, daar leer ik wat van. Ja. Hier heb ik wat aan. Ja, nee, ik en moet, de, moet ook heel eerlijk en zeggen, heel goed, uh, goed, goed geschreven. En het leest lekker weg. En dan mag ik de laatste oproep ja? doen aan alle vrouwen in, uh, in Zandvoort die luisteren? Absoluut. Of daarbuiten. Dat, uh, het belangrijkste, ik ben, ik ben dan uh, als gynaecoloog zie ik echt dat vrouwen uh, um, enorm dienstbaar zijn. Heel erg voor alles en iedereen zorgen en zichzelf heel vaak vergeven, vergeten. En uh, ik denk dat het als je zo rond de vijfde bent, dat je dan uh, um, voor jezelf mag zeggen, eerst juiste voor mezelf... En dan voor de rest. Want dan weet je ook dat de rest uh, gaat vanzelf ook makkelijker. En dan kan je er ook beter voor een ander zijn. Dus zorg goed voor jezelf. Eerst zorg, zorg er voor jezelf en dan voor de rest. En dan uh, komt het helemaal goed volgens mij. Nou, ik vind dat een heel goede tip. <laughs> Ik vind eigenlijk dat wij vrouwen daar eerder mee moeten beginnen, nog als voor de overgang. Ja, ik ook. Ja, daar moet je eigenlijk, uh, eigenlijk al mee beginnen op het moment ik dat je. Ik wil niet dat Pim de frontwoning geroepen van, uh, hey, uh, laat dat. Ja. Voor alle vrouwen van alle leeftijden. Ja, we moeten meer aan onszelf denken. In. Ja, Maaike en Manon, hartstikke bedankt. Ik vond het een heel leuk interview. En, uh, dankjewel, graag Ik wil iedereen aanraden dit boek te lezen. Zeker als je de overgang ingaat en je begint toch wat uh, ongemakkelijk te worden. Lees het en uh, kijk wat je ermee kunt. Nou, heel veel leesplezier allemaal. Okay. Veel leesplezier. Dankjewel. Jo, dankjewel. Dankjewel. Okay, daag. Daag. Let's nice. Give me the night. Give me the night. the night. Welkom weer terug. Um, ik wou natuurlijk nog uh, Maaike de Vries en Manon Kerkhoff... Uh, hartelijk bedanken voor hun, uh, voor hun interview. Uh, ook leuke meisjes worden vijftig. Echt een aanrader. Zeker voor als je de overgang ingaat. Van lezen, er staan goede tips in. En hoe je er het beste doorheen kan komen. Ze moeten toch doorheen, of je het wil of niet. Dus. Nou, oh, en... Uh, we gaan volgende week gaan we een uh, uitzending doen met allemaal lijstjes. Van uh, hitlijstjes tot uh, lijstjes van de rijkste mensen. De, nou, nou, goede tips. Of, uh, tipslijstjes. De liefste oma's of ja. zo. Hè? Ja. Ik heb hier dus, een lijstje met wat kan er treuriger zijn dan bolen. Ja, dus, het <laughs> is echt een leuk lijstje. Ja. <laughs> dus als je nog een leuk lijstje dat hebt, je... stuur het op. Dan kunnen we dat ook behandelen. Ja. ja.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 usies so on a show keep them laughing as you go just remember that the last laugh is on you en doorheemsluk van zfv via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9 straks meer ZFM. fm maar nu eerst het NOS nieuws van 3